Ja, meneer Borsu hier op de première van 1418, 14, de musical. Wat hebt u ervan gevonden? Geweldig, uh, indrukwekkend, onderdrechter men man op de set. Uh, ik, dacht, ik had dat nooit verwacht, zoiets zie je absoluut nooit in Franstalig België. Natuurlijk in Parijs wel, maar in België, frans kan het absoluut nooit. Indrukwekkend, mijn grootvader... ...heeft de Eerste Wereldoorlog gedaan, dus ik voel me echt betrokken, dat is, uh, ik heb het geluk gehad hem uh, te kennen, lang te kennen, want hij is gestorven in 1988, ik was toen al 23, dus voor mij een ontroerend moment. Je zegt het inderdaad, in Parijs, in Frankrijk, is dit soort, dit genre eigenlijk veel bekender, uh, je hebt Mozart-loper en rock daar gehad, uh, Les Amands de la Bastille onder andere, uh, voor ons is dat nieuw. Zit daar toch niet, niet die Franse touch in? Die grandeur eigenlijk. Ja, die Franse of Britse touch. Hè. Want de grandeur dat is zowel Frans als Brits, denk ik. Maar dat is inderdaad misschien niet zo Belgisch. En hier vind ik het inderdaad iets uitzonderlijks, indrukwekkends. Omdat het inderdaad iets nieuws is in België. U, u hebt een punt, absoluut. Ik heb dat hier nooit, zoiets nooit gezien. Dat klopt, ja, ja, ja. Maar ook de middelen die hier worden ingepompt. wat is, uh, ja, hoeveel kost het? Ik weet het niet, maar dat moet toch heel veel zijn. En dat is, ja, maar dat is... Dat maakt het zo speciaal en ik vind voor zo'n evenement, 100 jaar Eerste Wereldoorlog, dat het verantwoord is. Meer dan 120.000 mensen zouden hier naartoe komen de volgende weken en maanden. Ze hebben gelijk. Ik, ik geef ze gelijk. Ik, ga, ik denk dat we gaan terugkomen met, met onze kinderen trouwens. Met mijn aanstaande vrouw Anik die erbij is. Ja, ja, want dat, dat is iets wat elk kind uh, van België moet gezien hebben. Natuurlijk, ja, de Franstaligen zal een beetje moeilijk zijn in het Nederlands. Maar wie weet, komt er een Franse versie. Dat zou ook een goed idee zijn. Er wordt een beetje Frans gesproken trouwens, dus waarom niet? Ik heb mij verteld dat er ook een Engelstalige versie komt ja. voor de Engelse expats en de Britten. Die uh, uiteraard uh, naar, uh, naar België gaan komen om de herdenking mee te maken. Nou, voilà, u weet het uh, beter dan ik. Enig ding dat ik een beetje uh, wil corrigeren is dat... Ja, er wordt gezegd dat veel uh, Vlaamse soldaten gesneuveld zijn om van uh, bevelen in het Frans. Het schijnt historisch gezien niet te kloppen. Misschien één geval, zegt bijvoorbeeld de, de grote man van uh, het museum in Hyper Ypres, Fils, één op zoveel. Dus dat is een zeldzaamheid geweest. Maar ja, voor de rest geweldig, mooi, een aanrader tot en met. Want deze musical gaat er nogthans prat op dat ze historisch correct zou zijn. Ja, maar... Ja, voilà. Maar kijk, ik moet een beetje doen alsof ik het beter weet op één punt. Oké, okay, dankjewel uh, meneer De Borsing. Ik ga ik gedaan.